Diverse gemeenten kampen volgend jaar met een miljoenen tekort... door veranderde regels voor de bijstand. Eerder kregen gemeenten van het Rijk de kosten uitgekeerd... die er daadwerkelijk voor de bijstand waren gemaakt. Maar nu wordt er een berekening gemaakt... waarbij wordt gekeken naar de samenstelling van de bevolking. Amsterdam krijgt naar schatting 25 miljoen euro minder. Groningen 17 miljoen. Mogelijk gaan die gemeenten de belastingen verhogen... om het tekort aan te vullen. Het nieuwe model betekent trouwens voor sommige gemeenten dat ze er geld bij krijgen. Politie en openbaar ministerie moeten beter afwegen... welke spoedzaken zij voorleggen aan het Nederlands Forensisch Instituut. Dat is de reactie van minister van de Stuur... op de noodkreet van het NFI in de Telegraaf. Volgens het instituut leiden de bezuinigingen van Van der Steur tot verlies van tientallen banen en gaat dat ten koste van de jacht op criminelen. In de ochtend op Radio 1 zei Van der Steur dat politie en OM beter prioriteiten moeten aangeven. Het NFI kan nog efficiënter gaan werken en volgens Van der Steur krijgen grote zaken altijd voorrang. De Turkse luchtmacht heeft twee Russische gevechtsvliegtuigen onderschept die zonder toestemming boven Turkije vlogen, zegt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Russische ambassadeur is op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven. De Russische luchtmacht is sinds vorige week actief in Syrië. Inwoners van Baghdad mogen weer een deel van de groene zone in. In dit streng beveiligde gebied in de Iraakse hoofdstad staan veel overheidsgebouwen en ambassades. Sinds de Amerikaanse invasie in 2003 werden er alleen maar mensen toegelaten die er moesten zijn voor hun werk. De Iraakse premier Abadi zegt dat hij met de gedeeltelijke opening een belofte aan de bevolking inlost. Het weer in het eh, vandaag geregeld zon. Vanmiddag langs de westkust wat regen. Vanavond en vannacht regent het overal. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Apeldoorn-Amsterdam... behoeven laken 5 kilometer. De A9 ook naar Amstelveen... verknoppen de Plein 5 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht...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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live! CCFM! Met. Met nu zandvoort op zaterdag. Lekker begin van de derde en uur van Somswoord op zaterdag bij CFM. Met deze ziel van de voornaam Blancsjord Whatsapp. Nou gaan we meteen even vragen aan uh, Dolly, Whatsapp. En dan hebben we het What's natuurlijk up, over de, de dames uh, volleyballen. Ja, ja, ja. ja de ja, ja. hoofdverdelen nou, uh, tegen Turkije. Het, het, het, het ziet er allemaal goed uit. Het gaat er steeds beter uitzien. Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar toch... We hebben de eerste set al binnen. Kijk. Dat is al 1-0 voor de Nederlandse dames. Wat een prachtig team.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 Dus uh, nee, 3-3 is het nu inmiddels terwijl ik het zeg. Ik hou mijn mond erover, want het brengt ongeluk. Ik vertel niks meer. Nou, we houden de wedstrijd uh, in de gaten. Dankjewel, Dolly. En uh, verder in de derde en de laatste natuurlijk uh, aandacht voor uh, Korendag. We gaan naar Lenne van der Haak. Uh, aanwezig daar in de protestantse kerk. En verder gaan we nog even naar Santropi. Dat gaat weer een feestje worden. Woehoe. Daar zit uh, collega Albert-Jan uh, Vos. Die geniet van uh, onder meer bootjes en niet al te best weer trouwens. Dat kan ik alvast verklappen. Ik heb een paar foto's van hem gezien. Nou, dan kan je beter in voor zitten hoor. Qua weer in ieder geval wel. Hier is Centervont.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 ja, dat is goed. Het is eigenlijk vanaf het begin af aan wel, uh, wel uh, vol geweest. Zeker. we hebben wel eens in het begin gehad dat het uh, wat rustiger was hè, om, uh, ja. om een uur half elf ja. uh, Daar hebben we nu ook van geleerd door een, een actie eraan uh, toe te voegen. Dat ja, heel slim. om half elf. Tussen half elf en elf binnenkomt. Ja. Krijgt een, uh, een wat, wat je al eerder zei, in de uitzending, een uh, kopje uh, een uh, bon voor een gratis kopje uh, koffie met wat lekkers. ja, ja dat is aangeslagen. Want uh, ja, het was bijna. De kerk stond toen nog ook al bijna vol. Het Fantastisch. Is vol.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 ja. En uh, tussen vijf en de zes. Met de uh, etenstijd. Met ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar goed, dat geeft niet. We proberen dat dus te onder... echt uh, wel rekening mee te houden. Ja. Door acties te bedenken. Nou, dat doen jullie hartstikke goed. Dat blijkt, hè. Dat heeft ze vruchten al afgeworpen vanochtend.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 dat ze echt uh, met passie uh, gewoon goed zingen. Leuk. We hadden bijvoorbeeld ook een koor uit Amsterdam, dat heette The Beatles op maandag. En dat, zing, dat zong dus ook alleen maar um, uh, Beatle-nummers. Ja. En het, uh, dat, dat is echt uh, leuk. Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat was echt leuk. Die hadden wel verrassende composities ook. Ja. Uh, dus niet gewoon uh, letterlijk hetzelfde, maar gewoon ook zelf uh, bedacht en gecomponeerd. Dus dat ja. Dat was uh, ja. echt een verrassing. Ja. ja Lena, nu hebben Dolly en ik een beetje het idee dat er meer Beatles-nummers nummers gezongen worden dan stansnummers. Klopt dat ook? Misschien wel, ja. Er zijn wel heel veel mensen die bijvoorbeeld één nummer van de Stones doen. Bijvoorbeeld Satisfaction zie ik hier staan. Maar heel veel mensen hebben toch wel weer een Beatle medley of gewoon nummers van de Beatles. Blijkbaar omdat die ook wat makkelijker te zingen zijn. dat je paint it Ja, Dat wilde ik net zeggen, want het is van de Beatles natuurlijk voor een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 Een, een andere kant op, dat het misschien zich niet zo heel erg leent voor koorliedjes. Denk nee, ik. Dat maar dat is juist extra leuk. Dat want is kijk, ook maakt, weer waar. Uh, wij hebben vanavond uh, wel ook een, een Stones medley. Van de Beatspopzingers. Ja, ja, dus dat is ook heel gaaf. Dan moet je gewoon ja. komen kijken, want het is echt met een band. Dus, ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, dat, uh, gewoon, dat geeft het gewoon extra cachet. Hè. Ja, dat en ik heb, uh, leuk, ik heb al uh, uit, uit een bron gehoord dat jullie Beatles medley uh, een arrangement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 Dan komen de All Singers uit Heerde. Ja, wie dus gaan nu? Een dameskoor, ja. Zij zingen voornamelijk Nederlandstalig voor gospel. Maar ja, nu dus vooral ook de Beatles vooral, zie ik staan. Ja. Ze beginnen ook met Yesterday. Ja. En daar en Bohemian Rhapsody van Queen. Komt ja, oeh, dat is... Oeh. Dus kan ook heel mooi uitgevoerd worden. Ja. En dan rond kwart voor vijf komt een koor uit Zijft. Ja. Dat is Zing Je Rot. Zing Je Rot. Ja. ja, geweldig. Ja, ja, ja. <laughs>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 En die zingen dan I'm a Believer. Ja. Dat is ook wel, wel leuk. Uh, ja, en daarna uh, krijgen we natuurlijk een weer een koor wat alleen maar Beatles zingt. Nee, dat valt mee. Uh, zie Ja. Begin, ja. Ik, ik zie alleen maar. Uh, alleen uh, Beatles. Ja, ja. Geen enkel ander nummer. Alleen Beatles. Oh nee, dat is het, ja, want dat is het, natuurlijk Van Favreau Janssen. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik heb, het wel, gehoord. Ik heb ja. het wel gehoord. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja het is inderdaad uh, allemaal uh, Beatle, Beatle, Beatles. Dus, ja. Uh, dat valt ja. wel op. Ja, zeker. Dat is alweer iets voor de volgende keer. Maar mensen vinden het gewoon, uh, lijkt me, echt toch wel een leuk thema. Ja. ja. Want ja. Wij als beatboxzangers zijn ook allemaal verkleed, of tenminste verkleed. We hebben allemaal t-shirt aan met de Stones of de Beatles. Ja, maar mooie jasjes, en, ja. hè?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 ja, ah, nee, ik was ik wel was van plan om uh, rond de klok van half zeven bij jullie te zijn. En, uh, en dan wil ik eigenlijk het liefste blijven tot het eind. Kijk, dat uh, doe je goed. Ja, ja toch? Dan zou ik zeggen, tot straks. Ja, tot straks. Tot straks, Lena. En dankjewel, hè. Okay. En heel veel plezier ja, daar. Zo is het. Dankjewel. Dag, dag, tot later. Ja, en de bispopzingers die gaan uh, zo rond kwart over negen optreden. Klopt, hè, Lena? Ja, dat klopt helemaal. Oké, okay, veel plezier. Dankjewel, Hoi. dankjewel, dankjewel. dag. dag. Run past the rivers, run past all the life Feel it crashing and burning, till it all collides Strike a match, lit the fire, shining up the sky As it all comes down again As it all comes down Cause it all comes down to the sound Lena van Aken aan de telefoon van de ja. Beatspopsingers. Ja. En het draai ik toevallig deze plaat van Dota. Nou, was niet helemaal toevallig hoor. Want ik weet dat, uh, dat zij deze plaat vanavond ook gaan doen. Jorden Hong. Oh, Oké. Okay. Dus vanavond ook uh, gedaan door de Beatspopsingers uit Zandvoort. Jawel, jawel, jawel, jawel, jawel, jawel. Het is er tijd voor. We gaan naar Sant'Tropee, oh. naar Albert Jan Vos. Goedemiddag.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 Uh, nou moet je je zo voorstellen, dat is de zeeweg, maar dan met mooi weer. Ja, oké. Okay. Uh, <coughs> een en al blik, maar ja, een ander soort of blik als wij gewend zijn, maar yeah. uh, nog groter, nog duurder. Maar goed, we zijn voor de aantal geweest. Uh.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 ja, is ja dan, ben ik, dan ben ik weer terug. Ja, nou, precies, dat wil ik... Ik weet niet wat de pinningmeester ervan vindt hoor. Maar... Maar hij ja, hij, hij, hij, hij zal het ongetwijfeld een goed idee vinden, maar daar blijft het bij. Goed idee doen we niet. Dat kan jou krijgen. Ja. Prachtig. Maar twee dagen lang werd er ook niet gevaren, omdat oh. het veel te hard waaide. Okay. En uh, we hadden nodige schepen met gebroken masten uh, mm. de haven weer binnen gevaren. Ja. Ja. Maar goed, dus dat is een beetje jammer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 Nou, ik heb een vraag jullie nu bel, om even te informeren over dit geweldige evenement uh, in Frankrijk. Nee, ja, dat snap ik. Nee, maar dat het evenement zelf ook uh, bij ons voor de kust gaat komen. Oh, nou ja, dan heb je de Hiswater bij. We hebben toch de heerswaterwater. Ja, hij is in Amsterdam de, tegenwoordig. Maar goed, als je ja. in de jachthaven rondloopt en je de rekenmachine bij je... Ja, dan, dan, dan kom dan je ook wel een al heel eind, hè? He? Ja, toch? <laughs> dan, dan, dan kom je één tijger en dan heeft de rekenmachine <laughs> geen gegeven meer. O, <laughs> hoe is het met jouw boot, hè?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 Die daar nou ja, is. Boot. Ja? Nou, gaan we, dan moet je terug naar uh, 1920. Zo! Jezus, toch? Echt, ja, en echt ook niet gewoon dat metaal aan boord. nee, koper hè? Ja. Waar wij de, de, de, de, de, de touw omheen. De koperbeslag moet zijn van allemaal. Dit koper. is poetsen geblazen voor die jongen. Ja, hoor. ja maar wel ja. mooi. Als je dit al van dichtbij mag bekijken, ja. het is prachtig. Tuurlijk, ja, kan ik me voorstellen. Hoe lang ja. duurt uh, dit evenement nog?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 Ja, ja, ja, ik heb verlengd. Ja, heb je toch goed geregeld? Heb <laughs> <laughs> <laughs> je het <laughs> toch goed geregeld? Ja, en die week daarop moet ik weer voor een documentaire naar Zuid-Spanje. Dus, ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Jongen, jongen, jongen, je hebt het er maar druk mee, hè? Onze ja, reizende. Gelukkig ben, dat, gelukkig ben jij dat, Dolly? Ja, zo is het. Maar ik, ik wil jouw baantje ook wel, hoor, van reizende reporter. Ik ben nog steeds ja. razende reporter, maar jij bent reizende reporter. Ja. He, van A naar E. <laughs> ja, ja, dan ja. Dan gaan, ja. We, gaan we samen een keer op. op Hé, uh, uh, op hey, dat is. Dan kunnen we misschien die Caribbean eruit, eruit trekken, he? Heel goed. Ja, ik, zal, ik zal vast uh, wat informatie hierin winnen. Albert-Jan, heel veel plezier en uh, de ja. groeten ook aan Frank. Ja, ik ga weer... Uh, onder, het begint weer te regenen hier buiten, dus ik ga oh. lekker naar binnen nou. aan de rozee. Ik dus, zet uh, mijn zonnebril stop. nog even op en dan komt het helemaal goed. En vergeet je zwemfest niet morgen, hè? Nee, nee, mam. Oh, Oké. Okay. Veel plezier <laughs> daar, albert Jan, En Dat tot albert de volgende Jan. keer. Doei. Adieu. Hey. Ja. ja, hebben we de Beatles gedraaid. De Stones mogen niet ontbreken. <middels> Earth to come back.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 Zalvoort 1 die nam het vandaag uh, uit op tegen Jos Graafs, uh, Graafschafsmeer. En uh, de eindstad van die wedstrijd is geworden 0-3. Dus een mooie overwinning voor uh, S.V. Zandvoort. Die hebben vandaag met 3-0 gewonnen. Eh, gefeliciteerd. Uh, en de veteranen 1 ze gingen zo lekker tegen Overbos. Stonden met 2-0 voor. Toen werd het uiteindelijk 2-2. En de eindstad van die wedstrijd is geworden 2-4.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 And if you did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 To see the most beautiful girl is zeker uh, Dolly. Ja. Nee? Toeval bestaat niet. Nee, nee zo is nee, nee, nee. het. Nee, ik bedoel, uh, je draait een nummer, the most beautiful Curl, uh, en, en we dan gaat ga ineens Lena de telefoon. En ja. wie is dat? Ja, Lena! Nou, ja, kijk. Ik voelde, ik, ik voelde al dat je me Ja, precies. Ja, ja. Heel goed, heel goed. Ja, iemand Lena. zingt voor me. <laughs> Nog steeds uh, bij uh, Korendag uh, aanwezig. Hoe is ja, de sfeer ik, daar? Ik, ik,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 En iedereen krijgt na afloop, nou, iedereen, het koor krijgt na afloop ook een, um, ja, een, een, een aandenken. Een ja. soort van gouden plaat. En ja. daaronder een. Um een foto wat uh, gemaakt is tijdens het optreden. Dus Hé, hey, leuk. Ja, dus mensen kunnen dus, het is ook echt een, een, een foto van het optreden hier. Jeetje, dat doen sommigen, jullie dan dus snel? Ja, en sommigen kunnen dat dan niet geloven. En die zeggen gewoon, hè? Is het ja. van nu? Is ja. van hier? Nee, nou. maar het is echt zo. Ja, dus ah. alle, de dames vinden dat altijd heel erg leuk. En die gaan er ja. dan met elkaar mee op de foto. En ah. Ja, het is uh, leuk om te zien. Ja, want gisteren mochten we dat nog niet verklappen, hè, Wat het aande uh, aandenken was. Maar ik vond het ook uh, zo'n nou, leuk ja. idee, zo'n mooie gouden plaats. I'm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 ja, ja, zeker ja, ja. weten. Je, weet je al wat er wat gaat gebeuren volgend jaar? Of is dat nog te vroeg? Ik weet, ik weet dat echt niet. Ik zit ook niet in de organisatie. Oh. Maar ik, ik weet het gewoon niet. Maar ja, tien jaar is officieel natuurlijk geen jubileum. Hè. Dat is eigenlijk twaalf jaar. Nou ja, ja, een dubbel lustrum. Ja, vier ah, in, in Zandvoort grijpen ze alles aan om een feestje van te maken. Hoor. Ja, vind ik ook. Dat is waar. We gaan het gewoon weer doen. Zo karier. is het. En dan pakken we uit. Kijk, dat horen we graag. En dan uh, hopen dat we erbij kunnen zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. we hey, op dit moment een uh, optreden van uh, Rot? Ja. ja. H hoe is dat? Net bij Nou, ze zingen vooral Nederlandstalig. Dus dat is maar even wat anders. Ja. Maar dat is wel een bevrijzing. Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat weer eventjes een lekkere breek geeft. Ja, ja, en ook uh, ja, de kerk blijft vol. Dat is ook wel leuk. Nou, geweldig. Echt fantastisch. Ja. Nou ja, dan gaat het nu misschien iets stiller worden in verband met etenstijd. Maar ja, aan de andere kant, als iedereen hoort dat het dan wat stiller is... dan heb je kans dat ze zeggen, dan gaan wij nu.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 Ik weet niet ja, waar ik aan sleuren moet daar hoor. Ik je afblijven. <laughs> Goedemorgen, okay. we zijn er weer. Ja. Nou, wij ik, gaan ja, je. Er stil van. Ja, hij, hij, hij valt <laughs> helemaal stil. Nou, dat ja, gebeurt er dan niet dan vaak. Kom <laughs> Le Lena, heel veel plezier nog daar. Ja. Ja, dankjewel. Oh. En, uh, nou, tot straks zou ik zeggen. Ja, okay, zo al is al het groen. maar net. <laughs>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 Ja, nou inderdaad. Ik zeg net, ik maak een diepe buiging. Maar echt, mijn pet gaat af hoor, voor die mensen. Jezus, wat het. een werk. Nou, zit de ja. voor ons uh, ook op. Ja, oh, Fred, die staat hier te trappelen. We uh, kan keihard nog mijn pet weer Pop. opzetten. Oh. Ja. <laughs> <laughs> ja, Fred staat te popelen om het van ons over te nemen. Hij blaft. Ja. <laughs> zo meteen gaat hij grommers om vijf uur nog niet weg zijn. <laughs> Heel veel plezier nou. met Fred. En uh, ja... Volgende week dan, uh, is er weer een Zandvoort op zaterdag. Morgen trouwens geen zalfort op zondag. Oh, en ik wat dacht we, even niet. Oh, wat hebben we zondag? Gewoon uh, een Gewoon lekkere, lekkere non-stop muziek. Oh, Oké, okay, nou ja, goed. En uh, ja, dat is ook wel eens lekker, hè? Niet dat uh, geabonneerde tussendoor. Uh, zo is het. Ja. Dankjewel, Dolly. Heel graag gedaan, Rob. En uh, mensen, nog een fijne avond. Zit u te kijken naar het... Uh, het uh, hoe oh, heet het? Volleyball. No, broel, 19, <laughs> oh, 1918. Oh, jongens, het, uh, het wordt zo spannend. 3. nummer drie. Oh, man. Mm. Nou goed, we gaan het afwachten. So ik wens je nog it. een fijne zaterdagavond. Straks twee uurtjes met Things Fred. En uh, morgen ook een fijne Wee dag in het weekend. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Fijne, fijne avond. So dag, dag. When you're on gristle, crumble, give a whistle... And this'll help things turn out for the best. Ain't always look up.